Hallo en welkom bij de vierde aflevering van Verhalen vanuit de mijn naam is Pascal Teunissen en ik spreek in deze podcast met Nederlanders die, net als ik, in D.C. of omgeving wonen over wat hen bezighoudt en wat hun verhaal is. Vind deze podcast op iTunes en abonneer je. Je kunt het vinden door te zoeken op verhalen vanuit D.C. Tips op en aanmerkingen graag via de Facebookpagina vanuit D.C. En daar kun je ook nog altijd vragen stellen aan mijn gast van vandaag die hier naast mij op de bank zit en dat is... Mijn naam is Daniel van den Berg. Ik werk voor een start-up hier in, uh, in Washington, D.C. Ik ben vijf jaar, bijna vijf jaar geleden naar de Verenigde Staten gekomen. Uh, ik woon al iets meer dan twee jaar in, uh, in, uh, in D.C. Het thema van vandaag is een beetje start-ups. Uh, toen ik hoorde dat, uh, dat je daarvoor werkte, dacht ik meteen van... ...oh, dat is uh, hip and happening. Uh, iedereen heeft het tegenwoordig voor, uh, yeah. start-ups. Voordat we een beetje over die definitie gaan hebben... ...of wat jij daaronder verstaat, uh, vertel eens even over jouw start-up. Uh, nou, ik werk momenteel voor, uh, voor KitCheck uh, hier in D.C., wat wij doen is, uh, wij automatiseren de ziekenhuisapotheek. Uh, dus uh, wij hebben een manier gevonden om uh, de medicijnen te labelen met een uh, RFID-chip. Ja, Als je een glazen niks ook... ziet van mij, dan ja, weet nee, je dat, dat geeft het te niet. technisch waard Maar uh, je... Wij hebben uh, dan ook apparatuur om dat weer uit te lezen, zodat ja, goed, de, de kits die dan naar, naar de operatiekamer gaan en weer terugkomen, goed, dan, kunnen wij, dan kunnen we precies uitlezen hoeveel is er gebruikt. Hoeveel moet het, uh, moet het ziekenhuis weer bijbestellen? En ja, goed, daar kunnen wij uh, heel veel inzicht in geven in de data. Uh, van ja, goed, Hoeveel, hoeveel wordt er gebruikt? Hoeveel uh, moeten ze inkopen? En hoe kunnen we dat optimaliseren? Dat klinkt heel erg, uh, ik wil niet zeggen niche... maar dat, dat gebeurt waarschijnlijk aan, aan het zicht van velen van ons. Uh, ja. uh, hoe kom je daar bij zoiets terecht? dit is echt heel specifiek? Of... Het is heel specifiek, ja. ja, ja. Het, is, uh, het is niet iets wat je iedere hey, dag uh, goed Het wereldje hier in DC is heel klein. Uh, het technologie wereldje is, is behoorlijk klein... Uh, ook als je kijkt naar, naar de startups. Het, het begint wel echt te komen. En het is ook al een paar jaar aan de gang. Een beetje onder de radar. Uh, goed, grotere bedrijven die hier dan in, in DC begonnen zijn. Ja, Living Social. Kent mm -hmm. iedereen wel. Ja, dat kent iedereen. Blackboard. Kent iedereen ja. ook wel eens aan we in DC begonnen. Maar ja, goed, er zijn er dan ook uh, zoals Skitcheck, die dan een beetje onder de radar vliegen. Maar iedereen kent iedereen. Ken, uh, iedereen kent elkaar. Ik uh, ben via dit bedrijf, uh, bij dit bedrijf terechtgekomen via een vriend van mij die in hetzelfde appartementencomplex woont. Zo kom je aan die contacten. Uh, je, je komt elkaar tegen overal. Je komt elkaar tegen bij de sportschool. Je komt elkaar tegen bij feestjes, uh, bij andere bedrijven waar ze ook feestjes uh, organiseren. Ja goed, zo, zo hoor je dat wereldje. En zijn dat start-up feestjes? Moet ik, moet ja, ik dat... ja, nou dat gaat af en toe behoorlijk wild aan toe hoor. Ja, ja. Uh, ik weet niet of je Silicon Valley wel ja. hebt gezien. Nou, ja, goed, het is een karikatuur, maar het, het is ook wel echt waar. Ja, ja. ja. ja. Sommige feestjes, uh, ja goed, af en toe loopt het wel eens behoorlijk uit de hand. <laughs> uh, zeg maar. Maar Dan, uh, ja, jij ja. zegt nu Silicon Valley, maar dat is precies wat ik ook dacht toen ik het hoorde. Ik dacht, ja. start-ups, dat gebeurt allemaal aan de Westkust. Uh, DC is politiek. Uh, yep. Dat is een beetje wat ja. je denkt, de wereldbanken, dat soort dingen. Ja. Maar jij komt dan toch hier, je hebt dan toch voor DC gekozen? Ja, het is een heel andere cultuur hier dan in, in San Francisco, oh. uh, de West Coast. Ja. Ik ben daar ook al een paar keer geweest. Ik heb ook al uh, gesolliciteerd bij een bedrijf, maar het is zo'n andere cultuur. Dat is... Wat, wat, wat is het verschil, denk je? Of... Ja, moeilijk te definiëren, denk ik. Goed, West Coast zie je wel, wel vaker, wel veel meer... Dat echt door mannen gedomineerd wordt. Ja, ja. En jonge mannen. Ja, ja. Begin twintig. Dus je dertig ben je oud. Dat domineert die wereld daar heel erg. Dus ja, het is heel, heel competitief. Ja, ja. Um, hier in, in, in de East Coast zie je wel vaak meer samenwerking. Veel meer coöperatief is. Maar goed, ik ben hier terechtgekomen. Ik, ja, ik ben in New York begonnen uh, met werken voor een groter bedrijf. Mm -hmm. uh, dat, dat een kantoor had in Nederland. Dus je bent in Nederland, vanuit Nederland naar New York gegaan? dus het bedrijf waar ik toen voor werkte, die hadden een, een, een, een vacature in, in New York bij, het, bij hetzelfde bedrijf. Ja, dus gezegd, van, ja goed, dan kun je een visum geven en over drie maanden sta jij, uh, sta jij in New York? Ja. Dus ik van ja, oké, okay, doen we. Ik kan me voorstellen, ja. Ja, ja goed, op de, toen de tijd was ik single. Uh, ik had geen, geen koophuis, dus uh, ik heb mijn spullen gepakt en ben weg. naar uh, ja. uh, nou ja, weg, en naar New York gegaan. Ja. Ik neem aan dat je toen in ieder geval een grotere overstap hebt gemaakt dan bijvoorbeeld toen je van New York naar DC verhuisde, of niet? Ja. Want je kwam toen opeens uh, in de New Yorkse wereld van de start-ups terecht. Ja, nou, daar ben ik niet begonnen. Okay. Ik ben echt begonnen in een, in een groot bedrijf, okay. weet je wel, dat uh, ja... Goed, er zijn genoeg tv-series over uh, grote bedrijven waar je in een cubicle zit. Ja, precies. Dat waar uh, weet je, een, 9 tot 5 uh, baan. Ja, goed, daar ben ik dan begonnen. En, uh, Zo uiteraard... ziet het ook echt uit? Uh, cubicles? Ja? Oh ja hoor. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Uh, mensen in slecht zittende pakken, dat, ja, ja. <laughs> dat, dat, dat kom je daar ja, echt wel tegen. Oké, okay. jongens, dat Amerika bestaat ook. Heel goed. Ja, ja, ja dat Amerika heb ik ook gezien. Maar uh, ja, goed, op een gegeven moment dan, uh, dan, uh, dan krijg je aanbiedingen via LinkedIn, uh, via e-mail, uh, mensen spreken je aan. Um, je gaat eens dus een keer naar een conferentie toe en daar, daar, daar praat je met mensen die van hey ja, we're hiring. Ja ja. Dat is echt een uh, ja weet je de slogan weet je wel? Waar als je naar een conferentie gaat of je gaat naar een meetup aan het einde zijn er altijd mensen die zeggen van hey we're hiring, kom een keer langs om te praten. Ja. En waarom sprak, want uiteindelijk hebben die stap naar DC gezet hè, want je hebt wel een andere ja. baan uh, ja. genomen. Waarom? Wat dacht je aan toen je D.C. hoorde? Ja, goed, mijn vrouw die komt uit D.C. Dus, en die heeft hier voor de federale gewerkt. Okay. Um, dus je wist al een beetje hoe de stad werkte? Je wist al een beetje hoe de stad werkte. Ja. Uh, ze hebben me er al veel over verteld. Ik ben hier ook wel eens een paar keer met, met haar heen, hierheen gekomen. Ja, het is politiek. Ja. Ja. Het uh, drijft op politiek. Ja. Dat is wel een beetje aan het veranderen hoor. Dat, uh, dat, dat, dat wel. Je ziet ja. wel dat uh, zeker uh, sinds Obama hier... Uh, President is geworden, die focust veel meer op technologie, op, op weet je de bedrijvigheid, de start-ups. Het is ook, natuurlijk ook wel een beetje een modewoord, maar, ja. maar goed, het heeft het, het wel uh, gestimuleerd. Dus jij ziet die wereld wel groeien Indicie? Ja. ja, zeker. Ja. ja, ja, het komt een beetje uh, vanuit Tyson's Corner vandaan. Dat, uh, dat ligt hij dan vlakbij. Ja, ja goed, dat uh, is dat de daar ja, zitten heel veel grote technologiebedrijven ja. en uh, maar ook ja, goed, grote. Uh, ja, dingen als make-offices, weet je wel, waar je kantoor ja, de kantoorruimte deelt. Ja, ja. En daar zitten wel veel start-ups. Laten we dan meteen maar even, of meteen, we zijn al even bezig. Laten we het dan ook even hebben over de definitie van start-up. Want jij zegt het al, uh, Thijs Corner, uh, technologiebedrijven. Ik associeer dat ook altijd met technologie, start-ups, hip, jong... Uh, mm -hmm. Klopt dat ook? Want is dit iets wat we vroeger gewoon een beginnend bedrijf zouden noemen? Of is dit dat een, is ook precies wat het is. Ja, ja. ja, er is helemaal geen verschil. Maar vanwaar? Het is de uh, spannende naam. De spannende naam: Startup. Nou, het is gewoon, het is eigenlijk het is niet anders dan een beginnend bedrijf. Maar ja. nu, uh, goed. Maar ja, als je het met technologie toch of niet? Of dat ja, dat nou, het, de... verschil, het verschil is: uh, met, met, met nu is dat, dat het nu veel makkelijker is om via internet. Mm -hmm. Uh, met met behulp van technologie, er is zoveel meer technologie beschikbaar om een bedrijf op te starten. Ja, ja. Dat um, ja goed, de drempel is veel lager geworden in de loop der jaren. Ja, ja. Ik, waar, je, waar je ooit een kantoorruimte moest regelen, je moest zorgen dat je dat je een paar mensen had die in dienst kon nemen. Je moest genoeg kapitaal hebben om dat te doen. Nu kun je met ja goed, een paar duizend dollar kun je een bedrijf starten. Ja. En je hebt geen kantoorruimte nodig, je kan het allemaal vanuit huis doen via, via het internet. Ik ken, ik ken bedrijven die, die geen kantoor hebben... en al vijf jaar zo werken. Vanuit huiswerk is... is, is veel, ja, het is veel flexibeler, ja, denk ja. ik. En dat zit een beetje opgesloten in die naam, denk je... in de startup, dus als je dat... Ja, doet, dat denk ik wel. Het is wel een beetje die associatie ja. die ik ermee heb, ja. ja. ja. Wat breng jij eigenlijk? Ik bedoel, wat, wat zijn jouw kwaliteiten? Wat doe jij? Nou, ik, ja, de, ja, de, goed, ik, uh, ja. ik ben dan binnengehold in het wereldje van DevOps. Dat is... Uh, ik uh, heb die glazige blik weer. Nee, dat, geeft, niet. Ja. dat geeft niet. DevOps is ja, Het is niet echt een titel of iets dergelijks, mm -hmm. het is meer een manier van hoe, hoe, hoe ziet jouw ontwikkelproces eruit. Dus we hebben dan een paar uh, mensen in dienst die, uh, ja goed, die zijn echt programmeurs. Maar je hebt natuurlijk ook servers en je hebt e-mail en je hebt je webservers mm -hmm. en dergelijke. Ja goed, die moeten ook blijven draaien. En daar gaat er ook wel eens op mis. Ja, ja. Ik bedoel, vandaag hebben we een groot, uh, een groot probleem gehad met uh, het internet. Ja. Storingen. Heel grote storing daar heb ik behoorlijk last van gehad ja, ja. vanmorgen. En goed, waar ik dan, wat ik dan doe, is zorgen dat alles blijft draaien. Ik zorg ervoor dat onze ontwikkelaars iets hebben om op te werken. Dat zij, ja, goed hun code ergens heen kunnen, kunnen sturen zodat het, zodat, ja, uiteindelijk in ons product terecht komt. Ja, ja. Ik zorg ervoor dat de hele infrastructuur, ja, goed, om, dat wij testen ons ons product ook heel uitvoerig. Dat al die infrastructuur blijft er eind. Ik zorg er ook voor dat, dat e-mail heen en weer gestuurd wordt. Ja goed, binnen ons bedrijf dan. Ja, ja. Dat dat uh, goed verloopt. Ja, het is eigenlijk een heel divers, uh, heel divers verhaal. Ben je er dan ook bij betrokken als het product eenmaal naar de ziekenhuisapatheken toe gaat? Um, ja nee. Oké. Okay. Ons product is, is beschikbaar via, echt via het internet, oh, so, ja. dus, dus de, de apotheek is dus geen fysieke overhandeling. Nee hoor, nee. nee. nou goed, behalve dan de apparatuur, wij hebben wel apparatuur die we daar binnen, uh, die we daar in de in de apotheek neerzetten, mm -hmm. maar voor de rest alle afhandeling van um, ja, goed, het scannen en uh, de hele administratie dat gaat via het internet. We nee. hebben dan een, een webportal voor de apotheek waar ze dan uh, ja, goed, hun zaken kunnen regelen, waar ze inzicht kunnen krijgen in hun proces. Dat onderdeel, daar ben ik wel verantwoordelijk voor. Okay. Dat, dat, dat dat blijft rijden, dat dat toegankelijk is. Dat, uh, dat, yeah. En wat voor achtergrond heb jij dan? Ik bedoel, wat moet je gedaan hebben om dit te kunnen? Uh, <laughs> ja, nou, mijn achtergrond is heel anders eigenlijk. Ik ben, uh, van huis uit ben ik natuurkundige. Ah, nou. ja, dus uh, misschien dat het uh, te maken heeft met het uh, ja, goed, probleem oplossen. Ja, ja, dus daar ja. moet je goed in zijn, precies. Ja, je moet wel, um, um, ja goed, een groot probleem en kleine probleempjes kunnen, uh, kunnen opdelen. En dat uh, die stuk voor stuk kunnen, kunnen oplossen. Ja, ja. ja, goed, vaak hetzelfde doen. Ja, ja, vaak hetzelfde doen. En dan als je, als je het zat bent, na vijf keer, dan, uh, dan zorg je ervoor dat je het automatiseert. Ja. En dat heb je gewoon bewezen in de, in de loop der jaren. En dus vandaar dat ze, nou ja, je zegt dan, dan zelf al. Ja. binnen het netwerk leer dan mensen kennen. En dan zo kun je dan bij dit bedrijf terechtkomen Ja. Ja. Uh, voor iedereen die een ziekenhuisapotheek heeft, ik zal de link naar het. Uh, naar de uh, we zijn alleen zetten. beschikbaar in de Verenigde Staten en Kijk. een deel van Canada. Dus okay. helaas nog niet voor Nederland. <laughs> Heel goed. Je noemt Nederland, jij bent een Nederlander. Ken jij zelf veel meer Nederlands die in start-ups hier in DC werken? Nee. nee, eigenlijk niet. Ik ben eigenlijk nog helemaal geen Nederlanders tegengekomen die voor start-ups werken uh, hier in de Verenigde Staten. Niet in New York, niet in DC, ook niet, in, ook niet aan de West Coast. Misschien kijk ik niet goed genoeg, maar uh, goed, de Nederlanders die ik, die ik ken hier in, uh, in Washington, die werken vaak voor de ambassade, die werken voor het Wereld, de Wereldbank, IMF ja. uh, of misschien voor grote contractors. Ik heb geen manier, zit hier bijvoorbeeld. Maar voor de rest, uh, ja, echt uh, start-ups, technologie start-ups, Dat, uh, dat kom, ik, kom je heel weinig tegen. Ja, ja daar er misschien maar uh, een verklaring voor, of zou je durven gokken willen gokken? Um, We zijn er genoeg mee bezig in Nederland, toch? Ja. Yeah. Ja, nee. uh, ik heb geen idee nee. ik zou dat eigenlijk wel als een uh, van, van een Nederlander willen vragen die in Nederland voor een start-up werkt dus uh, als we dat ooit, uh, ooit op de podcast kunnen krijgen dan, uh, dan ja. luister ik daar graag naar nee, en dan ja, wil precies. ik ook een keer graag met die uh, persoon gaan praten ja. nou ja, misschien dat iemand die uh, nu luistert dat, uh, daar een goed antwoord voor heeft dan, uh, dan lezen we dat graag uh, mm -hmm. hoe uh, internationaal is jouw bedrijf ik zeg jouw bedrijf, uh, het bedrijf waar je voor werkt voordat er misverstanden over nou, ik ben zeker beter de enige Nederlander ja maar volgens mij nou goed, volgens mij wel iemand uit China bij, iemand uit Kenia, volgens mij een Canadees hier en daar. Maar, ja, ja. Um, Wat breng je als Nederlander uh, in? Ik bedoel, zijn er speciale dingen die je als Nederlander moet doen of juist moet afleren? Ik noem maar even iets, hè? je krijgt vaak te horen, je leest het ook wel, Nederlanders die zijn zo direct... Uh, als het uh, om uh, vergaderen gaat, bijvoorbeeld. Ja. Zijn er dingen waarin jij merkt van, oh, ik ben de Nederlander in dit bedrijf? Oh ja, ja? oh zeker weten. Ja, ik heb dat, uh, ik heb dat ook al uh, af moeten leren een beetje. Nou goed, in het eerste bedrijf waar ik, waar ik, waar ik in de Verenigde Staten werkte. Dat, goed, dat was half Nederlands, bij wijze van spreken. Ja, ja. En die hadden al veel meer contact met een Nederlands kantoor. Dus die waren eigenlijk die hele direct, die botheid van Nederlanders, waren ze eigenlijk al gewend. Ja, ja, dan gingen wat, uh, wat ogen rollen en dan heb je de Hollanders weer. Ja, ja, ja precies. En het bedrijf waar ik daarna werkte, da daar was ik de enige Nederlander. En die hebben ook nog nooit met een Nederlander samengewerkt. Dus af en toe dan, ja, dan kwam ik wel eens wat pot over. Ja, ja. Ja, mijn vrouw heeft me dat ook wel, uh, wel eens gezegd. Uh, die, die is daar ook wel eens tegen aangelopen. En zijn de Amerikanen in staat dat, het, of zijn ze te aardig om dat dan aan je te laten weten? En, en moet je dan bijstellen? Hoe gaat het? Ja, goed. Ja, af en toe wel. Ja. ja. Uh, ze sugarcoaten. Ja, dan, dan. dan, dan... Laat ze het toch niet echt merken. Maar, dan, uh, maar dan. uiteindelijk kan het, dan kom je er wel achter. Ja. Dat, uh, die merkt het wel. Maar hoe zien ze dan verder Nederlanders? Staan we hoog aangeschreven op, op dit gebied? Denken ze, oh de Nederlanders, Dat zijn mensen die verstand hebben van dit soort zaken. Z ze ze niet. weten niet zoveel van Nederlanders. Nee? Nee, nee. nee, nee okay. dat, dat, zo, tot, tot nu toe ben ik... Uh, ja, het enige wat ze weten van Nederlanders is... Ze uh, zijn erg lang. <laughs> uh, en ze fietsen graag. Ja. En uh, ze eten de friet met mayonaise. Geen en daar zin. houdt het wel een beetje bij op. ja. ja. Maar de, ja, Nederlanders spreken goed Engels. Ja goed, als jij als Amerikaan naar Amsterdam gaat en je probeert Nederlands te leren, dan heb je het echt moeilijk. Ja, nee, Want iedereen spreekt Engels. iedereen spreekt meteen in het Engels, ja. Um, dus dat, ja goed, dat, dat verreste, ja, het valt me eigenlijk, valt me eigenlijk op dat er nooit echt veel nadruk op, op wordt gelegd. Je noemde zelf net al eventjes van, ja, het beeld dat je hebt van uh, Amerikaanse bedrijven in de televisieseries en zo. Mm -hmm. Mijn beeld is ook altijd geweest, behalve die afscheidingen, die cubicles, is dat ja. mensen altijd uh, een, een, een kartonnen doos klaar hebben staan dat, uh, dat je op staande voet uh, ontslagen kunt worden zonder dat daar... Uh... Ja, dat kan. Geldt dat hier ook of niet? Ja. Ik heb daar namelijk geen ervaring ja. mee, maar... Ja? Het kan, maar ik heb het nog maar een paar keer zien gebeuren. Ja. Ik heb het niet heel vaak zien gebeuren. Uh, maar je hebt geen doos klaarstaan hebben... als je... Nee hoor. Nee, nee, ze moeten ook wel heel goede redenen hebben om ook. je te ontslaan, op staande voet. Je krijgt meestal wel een paar waarschuwingen... voordat je, voordat je zomaar ontslagen wordt. Ja, hier heb je dan het verschil tussen being laid off... en firing. Oh, oké. Okay. Ja, Wat... Laid off, dat is meer van... Ja, het bedrijf kan je nu gewoon niet gebruiken. Dat, dat betekent gewoon... we hebben nu gewoon geen werk voor je. En dan, dan is het laid off. Mm -hmm. En als je daar een zootje van maakt... dan is het fired. Ja, goed, ik, heb, ik heb wel eens mensen echt ontslagen zien worden. Weet je, fired. Uh, omdat ze... Ja, goed, een werk niet goed deden. Ja, ja. En na een paar waarschuwingen was er geen verbetering. En dan, nou, dan word je ontslagen. Uh, maar ze komen wel met heel goede redenen. Want ja, goed, je kan ook een bedrijf aanklagen... als je denkt dat je onterecht ontslagen bent. En dat, dat vinden bedrijven niet zo leuk. <lacht> dat uh, dat uh, is een hoop extra werk. Dat kost ja, ja. een hoop extra tijd en, ge en dus geld. Ja. Daarnaast, weet je, als je zomaar iemand ontstaat... dan moet je ook weer iemand inhuren. Ja. En dat kost een hoop tijd en geld. Ja. Ja. En dat is vaak een hoge drempel in Nederland is dan het bedrijf een beetje het beeld van, ja, als je in Amerika werkt, je bent vogelvrij. Ja, precies. Uh, dat heb ik ook wel eens te horen gekregen. Ja. Zeker toen ik hier begon. Uh, mijn moeder, die zei van, ja, weet je wel waar hij begint? Ja. Je kan zomaar op straat staan. Dat maar is ja. mijn, uh, mijn uh, vooroordeel ook inderdaad. Dat kan, dat kan. Als ik mijn werk niet goed doe. Ja. Als ik mijn werk goed doe. Als ik hard, uh, er hard voor werk en dat bewijs, dan, dan hebben ze er geen reden voor. Het is voor een groot deel afhankelijk van je eigen inzet. Of, okay. of gebrek daaraan. Ja, ja, precies. Ja, en goed, als het slecht ja. met het bedrijf gaat en ze moeten mensen ontslaan omdat het anders te duur wordt om mensen in dienst te houden, ja goed, dan, dan ontkom je er niet aan. Ja. Ja, part, het of geen game, part of the game. Het... Ja, maar het, het, komt, het komt gelukkig niet zo heel vaak voor. Ja. Jij zei net overigens van dat hier een uh, netwerk is van uh, start-ups en mensen kennen elkaar, ja. uh, bedrijven kennen elkaar ook. Jij als uh, Nederlander hier, heb jij ook contacten met Nederlandse start-ups? Hoor jij daar bijvoorbeeld hoe, hoe het gaat? En dan in vergelijking met hier zijn daar dingen Heel weinig worden? eigenlijk. Ja? ja, heel weinig. Um, is Nederland dan uh, eigenlijk geen markt waar mensen mee samen kunnen werken? Of? Nou ja, goed. Ik, ik, heb, ik heb er wel eens over nagedacht. En ik heb ook als met mensen gepraat van, hé, hmm. hey, wat kunnen we daar nou mee doen? Want er is wel een start-up uh, ja, cultuur in ja. bijvoorbeeld Amsterdam. Ja. Begint dat, uh, begint dat steeds meer te zien. Ah ja goed, Amerika, de Amerikaanse bedrijven zijn heel erg gericht op de Amerikaanse markt. Okay. Dat, uh, goed, degenen die internationaal gaan, die gaan meestal uh, naar Engeland toe. Omdat de, de, de taaldrempel, er is geen taalbaarheid meer. geen taalbarrière. Nee, precies. Of Australië bijvoorbeeld, Canada, dat soort landen. Maar ja goed, de markt is hier zo groot dat dat zichzelf in stand kan houden. Ja, je hoeft en, niet zo snel naar Nederland te gaan. Precies. Ja, ja. En in Nederland, of je... Je spits het heel erg toe op Nederland, de, op de Nederlandse markt. Mm -hmm. En daar word je succesvol in. Maar dan is het ook al vaak heel moeilijk om naar het buitenland te gaan. Omdat je heel erg op de Nederlandse markt gericht bent. Met Nederlandse cultuur, Nederlandse taal, Nederlandse, misschien het Nederlandse banksysteem. Ja. en De Nederlandse uh, wetregelgeving. Ik weet niet wat, wat er allemaal bij komt kijken. Maar als je begint, internationaal begint, dan... Um, ja goed, uh, ik weet wel, bijvoorbeeld ADN... Uh, voor wie het ook uitspreekt. Uh, het is een, uh, volgens mij is het, uh, zijn ze begonnen in Amsterdam. Ik okay. weet, weet het niet, ik kan, ik kan het mis hebben hoor, maar ik weet wel dat ze een groot kantoor in, uh, een kantoor in Nederland hebben. Oké. Okay. Ja, dat is een, uh, een uh, uh, betalingsverwerker. Ja, goed, Blendel kennen we eigenlijk allemaal ja. wel. Ja. Maar goed, die zijn eigenlijk al begonnen met een. Uh, min of meer begonnen met een ja, internationaal model. Precies, dus dat is makkelijk te vertalen. Dat is makkelijk andere te andere vertalen. Ja, ja, ja. Het, het valt me ook wel op dat een. Ja, je hoort er niet vaak van, zeg nee. maar. Ik zag later nog een verhaal te voorbij komen... waarin uh, stond dat, uh, ik geloof, Nederlandse start-ups... iets van uh, 95 miljoen of zo in het afgelopen kwartaal... Mm -hmm. bij elkaar hadden gekregen aan investeringen. Is een start-up ook, ook een beetje... want dat associeert er altijd met iets waar je uh, naar buiten gaat... om geld te proberen te krijgen via Kickstarter en dat soort dingen. So, ja, of... nou ja, de, ja weet, wat de gedachte daarachter is... Ja, het kost geld om te groeien. Je, je hebt geld nodig om mensen in te huren, die die groei aan, die dat aanzwengelen. Je kunt nog zo'n mooi product hebben, maar als je niet, aan de, man, als je niet de mankracht hebt mm -hmm. om het aan de man te brengen, of de mankracht hebt om het te ontwikkelen, ja goed, dan, dan doet het een beetje dood. Dus vaak zie je dat om, om dat aan te zwengelen, ja goed, heb je je start-up kapitaal nodig. Ja. En, en dat zie je vaak waar veel start-ups okay. mee bezig zijn. Jullie gaan, uh, gaan naar buiten, gaan uh, investeringskapitaal uh, aanvragen. Ja goed, dat, dat, is, ja, dat is een heel, een heel, dat is een heel ander uh, heel wereld. Ja, uh, ja. Dat is een heel wereldje op zich. Maar jij zei net, en dat, even, dat, dan zal het met geld dus ook wel goed zitten, jij hebt het idee dat er in DC in ieder geval um, aan het groeien is. Dat is start er is, een, er is een, een bepaalde markt hier uh, aan het groeien. Dat is, dat is heel interessant. Uh, de, waarbij er een raakvlak is met uh, de overheid. Ik denk bijvoorbeeld aan, uh, aan fiscal nood. Dat, ja, goed, die zijn best wel, best wel groot aan het worden. En die, en goed, die verwerken de, de wetgeving, de regelgeving. Mm -hmm. Van de verschillende staten. Van de verschillende uh, steden zelfs. Van de, van de federale overheid. En, uh, en die maken dat toezoekbaar. Ah, ja, ja. Zoals jij als bedrijf. Denk goed, ik, ik, ik ga daarmee te maken krijgen. Dan kun je dus door hun database heen, heen zoeken. En opzoeken wat je nodig hebt en waar je aan moet voldoen. Ja. Ja, goed, dat, dat, dat zijn dingen die je echt in die site tegenkomt. Ja, wat ik zeg, dat past natuurlijk ja, goed. heel goed bij. Dat past hier uh, heel uh, goed. Ja. Want wat zie jij dat uh, die start-up hier kan groeien naar, naar alle takken van sport die je maar voor kunt stellen? Of zal het er vooral gericht ja? blijven op, uh, op politiek? Nou ja, je ziet, je ziet in Washington zie je ook wel um, um, bedrijven, goed, Kitcheck bijvoorbeeld. Dus dan uh, medisch. Ja. Dat heeft eigenlijk weinig te maken met, met, uh, met de overheid. Mm -hmm. uh, Living Social zijn hier begonnen. Die hebben ook weinig te maken met de overheid. Ja, dat klopt. Maar dat soort bedrijven zie je vaak veel meer in uh, New York uh, ja. beginnen die vinden aan de aan de West Coast. Waarom Kitcheck hier? Want, uh, uh, oh, de oprichters de... komen hier vandaan. Ja, ja, ja. ja dat is vaak al. Uh, ja, de oprichters komen hier dan vandaan en dan beginnen ze hier een bedrijf. Mensen gaan naar New York toe om een bedrijf te beginnen. Ja. Mensen gaan naar San Francisco toe om een bedrijf te beginnen. Silicon Valley en Silicon Alley. Ja, ja, ja, dat, ja, ja. Dat, dat, dat, zo staan ze bekend. Ja. En Washington, ja, goed, die mensen zijn er vaak al en dan beginnen ze een bedrijf. Ja. Ja. Jij hebt die overstap gemaakt van New York naar Washington. Ja. Even los van het werk, uh, hoe is je dat bevallen? Oh, heel goed. Ja, ja, ja, ja. Nou, goed, in, in top drie voordelen het... van de, van de wonen van DC boven van wonen in Washington. Top drie ja. voordelen. Het is ja. rustiger. Ja. schoner. Ja, je kan overal met een creditcard betalen. <laughs> <laughs> in New York is het uh, cash only, cash only. Ja, ja. Ja, dat is toch wel uh, een beetje mijn top, uh, top drie. Het is ja. uh, wat rustiger wonen en okay. uh, ja, het is uh, wat. wat... Het is veel schoner eigenlijk. Ja. Uh, New York is echt een vieze stad. <laughs> ja. Nee, Ik, kan, ik heb ja. ook gewoond. Ik, ik kan dat beamen inderdaad. Ja. Uh, dat betekent dus dat je jezelf hier nog wel een tijd ziet zitten. Of, of kan alles gebeuren. Is in de start wereld ook gewoon zo dat morgen iemand uh, jouw LinkedIn profiel kan zien en zeggen van. Uh, ik zeg altijd LinkedIn in plaats van LinkedIn. Dat is een grapje. Ja. Um, en hij zegt van, hé, hey, die jongen die willen we hebben. Alleen wij zitten in Texas, we zullen hem even bellen. Gaat dat, is, is dat zo'n wereldje waarin mensen kort bij het ene bedrijf zitten en dan snel naar het andere bedrijf gaan? Is oh ja hoor, dat is eigenlijk heel normaal. Je, je wordt eigenlijk niet zozeer gezien als een, um, een vaste werknemer. Je bent verbonden aan het bedrijf en je werkt voor ja. de baas. Nee, je bent een, uh, eigenlijk een onafhankelijke, min of meer onafhankelijke contractor. Zo, zo, zo voelt het wat meer. Weet je. Werken hier voelt veel minder um, dat je vast zit. Dat je okay. daar vast zit. Je hebt ook niet een jaarcontract bijvoorbeeld Of een twee jaar of een half jaar contract. Je hebt eigenlijk altijd een, uh, een contract voor onbepaalde tijd. Maar goed, dat betekent, dat betekent wel dat twee ouders zo kunnen ontstaan. Maar je kan ook van de een op de andere dag zeggen van joh, hey, ik kom niet meer weer, ik kom niet meer. Ja, uit. <laughs> ja, Eerst rondom... mijn laptop, uh, ja. morgen werk ik ergens anders. Ja. Nou goed, dat moet je dan maar, misschien maar niet doen. Want dan sta je bekend als iemand die dat, uh, die de, ja. de, dat, dat doet. Weet je, maar de two weeks notice. Ja dat, uh, okay. ja, dat, dat, dus, dat geeft ook wel vrijheid hoor. Dan zie je jezelf hier dan jaren nog werken? Want het bevalt je wel, zeg je. Die zie ja. ja. je een fijne stad. Of wil je terug naar Nederland om te kijken hoe de stad op top nu daar is? Geen idee. Oh. Dat <impulsysteem> zie ik. Uh, er, zijn, er zijn zoveel mogelijkheden. Maar ik moet het uh, afwegen. Er komt heel veel op je af. Mm -hmm. met, met, met dat soort dingen. Ik bedoel, ik krijg... Ja, goed, bijna elke week krijg ik wel aanbiedingen ja, ja. Van, van bedrijven die, nou goed, misschien niet meteen een aanbod, maar in ieder geval dat ze met, met me willen praten of dat ze denken van hé, hey, uh, ik zie jouw profiel op LinkedIn, uh, dat ziet er heel interessant uit, dat willen wij hebben. Goh, kom eens een keer langs. Ja. En, uh, ja, en daar moet, gebruik... moet je heel selectief in zijn. Oh ja, ik wilde inderdaad vragen, is het gebruikelijk om te starten mensen zoals jij die dat die dan zeggen van nou ik moet elke... ...elk gesprek wel aangaan of zo? Om nee, het warm te nee, houden? Er wordt ook niet raar opgekeken als dus je gewoon helemaal geen sjoegel geeft. Okay, dus, uh, okay. ja, goed, weet je, als het interessant klinkt... ...maar misschien niet nu... ...dan kun je wel even laten weten van... hey, uh, weet je, ik zit, nu, uh, ik zit nu op een leuke plek. Ik ben, nu, uh, ben er nu niet aan toe om, uh, om, om te switchen. Ja, misschien over een half jaar eens een keer. Ja. Dus uh, laten we over een half jaar nog maar eens een keer praten. Dat, dan krijg ik wel vaak, vaak een mailtje van... hey, het is al zes maanden geleden... Hoe zit je nu? Ja, ja, weet je precies. wat, ja. uh, wat uh, zit je nu op heet te komen? Stel je voor dat je zou besluiten om terug te gaan naar Nederland hè, en je zegt van nou uh, ik hoor daar zoveel goede verhalen van, het zou kunnen hmm. weet ik veel, en je, je ziet daar een bedrijf wat jou uh, wel aanspreekt. Is dat een plus om dan gezegd te kunnen hebben dat je hier in de VS hebt gewerkt of dat je in DC hebt gewerkt? Of? Oeh, geen idee. Nee? Nee, uh, ik, uh, moet ik moet ik ja, dat, want als je zegt van. Ja, goed, ja, als, het, als het een bedrijf is dat internationaal uh, internationale dingen wil doen, dat in uh, weet je, uh, zaken wil doen met de Verenigde Staten, ja. dan kan ik me voorstellen dat het een, uh, dat het een voordeel geeft. Ja. Want je weet hoe de, hoe de werkcultuur hier is, je weet, hoe, ja, je weet toch een beetje hoe de, hoe, de, hoe, de, hoe de regelgeving hier werkt en wat voor, wat voor bedrijven er hier zijn. Weet je, de drempel is wat lager. Een bedrijf zal, zal misschien wat makkelijker een ingang kunnen vinden op de Amerikaanse markt op die manier. Ja. Omdat je dan iemand in dienst hebt die daar, of die, die daar een kennis van Precies. heeft. Precies. Dus ja, ik, ik kan me voorstellen dat het, dat het een voordeel heeft um, als je in, uh, in Nederland of in Europa uh, dan weer gaat werken. Maar goed, ja, Europa is ook zijn eigen markt. Dus. In hoeverre, dat, uh, in hoeverre dat, dat echt een enorme toegevoegde waarde heeft, weet ik niet. Oké, okay. ja, dat zal je dan inderdaad pas merken als je... Ik zal daaruit moeten proberen. Maar daar ja. <laughs> heb je voorlopig geen... Uh, voorlopig nog even niet. Nee, ik zit hier, geen, ik zit hier voorlopig nog wel even goed. Ja. Oké, okay, heel goed. Er was ook altijd een vraag van de uh, vorige gast. Uh, ja. Die wil ik uh, graag even je voorleggen. Zij stelde de vraag of jij uh, een passie hebt die mm -hmm. je uh, in Nederland had en die je mee hebt kunnen nemen uh, hier naartoe. Ja. En dat is? Het heeft eigenlijk weinig van mijn werk te maken. Nee, dat is heel goed. Dat mag. Uh, maar uh, ja, goed, mijn passie... Iets waar ik in Nederland mee, uh, mee in aanraking ben gekomen. Het is, het is wel iets, iets typisch Amerikaans. Maar um, ja, goed, het is uh, de, de psychologie van eigenwaarde. Oké. Okay. Ja, dat is echt uh, heel, heel, iets ja, heel anders. Ja, helemaal we gaan even helemaal hier. Het is uh, echt een uh, flinke uh, ja. uh, 180 degrees. Ja. Uh, ja, nee, dat, uh, daar ben ik toen uh, via, via, via boeken uh, ben ik daarmee in aanraking gekomen. En dat heb ik eigenlijk altijd heel interessant gevonden. Kun je even zeggen wat dat is? Want het, ja, het, mij, het, is uh, een, goed, het is van uh, een, psycholoog, een psycholoog die uh, heet uh, Nathaniel Brandon. Goed, hier is hij misschien iets bekender dan in Nederland. Uh, die heeft een systeem ontwikkeld om je eigen waarden uh, te ontwikkelen en te onderhouden. Uh, goed, ze zeggen wel eens Nederlanders hebben daar geen gebrek aan. Maar uh, ja... Dat, dat heb ik wel eens gehoord. Maar het is, het is ander, iets anders dan arrogantie. Ja, ja, oké. Okay. Het is echt iets, iets dat je voor jezelf ontwikkelt en niet ontleent aan anderen. Uh, dat klinkt heel erg woehoe. Maar uh, het is eigenlijk. Dat is het niet. Dat zeggen ze allemaal. Maar goed, daar ben ik in Nederland wel veel uh, van mee bezig geweest. Uh, maar als je er echt mee bezig geweest, dan, dan, dan lees je daar veel over. Ja, dan, uh, ja, ja, ja, ik heb daar al veel over gelezen goed, ik heb dat, dat ook op mezelf toegepast. Omdat ik ja, niet, niet altijd even lekker in mijn vel zat. Ja, het zit allemaal wel eens niet lekker Precies. in ons vel. Ik heb toen wel gemerkt dat als ik die methodes van Brandon uh, toepaste. je heeft uh, bepaalde schrijfoefeningen die je kunt doen. Oh, ja. uh, dat je begint met een zin en die eindig je. Tien keer heel snel zonder na te denken. En uh, uiteindelijk na een week begin je daar een patroon in te ontdekken. Van hé, hey, dat zijn de dingen die me bezighouden. Dat zijn dingen waar ik misschien wat meer aandacht aan moet besteden. Yeah. Hoe, weet je, en dan, en dan met kleine stapjes kun je jezelf daar, daar dan in ontwikkelen. Nou, een goed, een goed jaar gedaan toen ik in Nederland was. En daar ben ik echt wel, uh, wel heel veel profijt van gehad. Oké, okay. en dat heb je meegenomen? Tenminste, dat, dat heb ik uh... meegenomen. En uh, dat is iets wat ik uh, niet meer kwijtraak. <laughs> Ik probeer ook altijd een beetje een manier te vinden om daarover te praten. Weet je, omdat ik het toch heel interessant vind. Dat heeft me ook wel geholpen in het werken. En mijn weg vinden in de Verenigde Staten. Ja, ja. Omdat je. Ja, goed. Het, is, het, is heel erg, uh, het heeft ook veel te maken met, met jezelf motiveren. Weet je, waar komt mijn motivatie vandaan? Wat, ja, ja. Vind ik nou echt, wat vind ik nou echt interessant dat niet is ingegeven door anderen? Ja, goed. En, en daar ben ik, ben ik ook mee een beetje. Uh, door in, in mijn huidige uh, werk gekomen. Ja. Omdat ik uiteindelijk vond van, ja, maar dit vind ik erg leuk. Weet je, andere mensen vinden het misschien helemaal niet bij me passen. Maar ik wel. Ja, ja. <laughs> dus... maar wat, is, wat is de antwoord op die, op die vraag die je net stelde, van waarom dat werk wat je nu doet, moet je dan voor ja. jezelf de vraag beantwoorden wat... Nou, je moet wel sterk in je schoenen kunnen staan. Ja, ja. Of, zeker bij, bij start-ups waar, bij, uh, waar, je, waar het heel competitief kan zijn, moet je wel ja, goed, heel assertief kunnen zijn. Ja. Maar ik bedoel je, um, meer, je had wel keuzes hè, wat, wat je zou kunnen doen, ja. je had of, ik noem maar even iets, voor, voor deze start-up kunnen werken, maar je hebt gekozen voor Kitcheck, ik bedoel, ja. deze vraag heb je um, waarschijnlijk gesteld. Hè? Ja, deze, behoor... ja nee, goed, ik vind het leuk dat je dat, dat vraagt. Um, ik heb wel een be beetje een medische achtergrond. Uh, ik bedoel, mijn vader was arts, ik heb uh, medische natuurkunde gestudeerd uh, in Nederland. Ik ja, het zat er altijd wel een beetje in. Dus ik heb mezelf, toen ik, toen ik, de, de, eigenlijk toen ik begon te praten met Kitcheck heb ik ook wel uh, nagedacht van... Oh, wil ik dat? Ja. Ik vond dat eigenlijk wel heel erg interessant. Ja. Weet je? En, uh, wat, denk ik, wat denk ik daar zelf nou van? Hoe, hoe voel ik me daar nou bij? Kan ik, dat naar, kan ik die overstap naar mezelf toe verantwoorden? Weet je, van het een naar het andere bedrijf. Ja. Want ik, ik, had, ja, goed, ik, ik had een hele comfortabele positie bij het, bij het vorige bedrijf. en ga je toch weer iets nieuws beginnen. Dus ja, ik moest mezelf wel aanvragen van... wil ik dat wel? Wat komt erbij kijken? Hoe ga ik dat aanpakken? En ook toen ik helemaal toen ik de overstap had gemaakt... Goed, hoe, hoe, hoe gaat het nu met me? Uh, ja, precies. Wat, uh, waar, moet ik, waar moet ik nu aan werken? Weet je, er zijn allemaal nieuwe dingen. Onzekerheden, hoe ga je daarmee om? Weet je, dan zorgen dat je jezelf niet uit het veld laat slaan... niet uit het lood laat slaan. Ja goed, dat, uh, dat, dat zijn dingen die ik... In de loop der jaren daarmee, daarmee heb kunnen ontwikkelen voor mezelf. Ja. Um, en ja, dat zijn gewoon tools die ik daarmee uh, kan gebruiken in het dagelijks leven. Maar nou, wat, wat heeft de doorslag gegeven voor jou? Dat je kids dat ik naar Kitcheck ging? Ja, waren dat de mensen? Was dat hun doelstelling? Was dat... Het is een, uh, niet een heel groot bedrijf. Mm -hmm. Dus ik had daar behoorlijk wat, uh, we wat mogelijkheden. 15, 15, 15. Ja, goed, we zijn nu met z'n 30, 40 in het oh, ja. kantoor, denk ik. En de infrastructuur waar ik, waar ik aan werk, de, de IT-infrastructuur, mm -hmm. ja, er was al aardig wat, wat werk aan gedaan. Maar ze wilden daar meer uh, ja, agile mee worden. En dat misschien wel van gehoord, dat woord. Dat woord. Ja, met, ze wilden ja. sneller kunnen schakelen met hun, met hun infrastructuur. Ja, goed, en dan hebben ze aan mij gevraagd: wat kun je daar aan, aan bijdragen? Mm -hmm. Er waren heel veel mogelijkheden voor mij om daar, daar nieuwe dingen te doen, dingen waar ik vaker mee. Uh, aan heb gewerkt bij andere bedrijven, ja, waar ik ook, ook nieuwe dingen kan leren bij dit bedrijf. Dus ja, dat heeft voor mij de doorslag gegeven dat er gewoon heel veel nieuwe mogelijkheden waren. Ik heb overigens ook even de website natuurlijk bekeken en een van de dingen die jullie ook stellen is ook dat het, jullie zouden ook kostenbesparing moeten kunnen opleveren ja. voor de ziekenhuisoptekening. Nou, is dat wel een uh, item wat ook tegenwoordig heel erg hot is of er wel in de medische wereld genoeg kosten bespaard worden of het niet helemaal ja, ja, heel ja. duur is? Uh, is? Zijn dat... Zaken waar jullie mee bezighouden. Ik bedoel, oh ja. heb je ook het gevoel dat je daar een bijdrage aan levert? Dat het ja, ja, ja, zeker. beter loopt qua, zieken, ja. of qua zorg hier? Ja, goed. Hoe, hoe meer uh, inzicht je kunt geven. Je kan, je kan aanbieden aan een ziekenhuis. Hoe, ja, hoe meer inzicht je ze kunt geven in, hun, in waar hun geld heen gaat. Mm -hmm. ja, goed, hoe, hoe meer je misschien mogelijkheden wint te besparen om, om beter met het geld om te gaan. Om een betere bestemming te geven. Misschien, misschien dat je er efficiënter mee kunt omgaan. Dus ja, en weet je, als je een platform, uh, een platform maakt voor een ziekenhuis, omdat om ze daar inzicht te in kunnen krijgen, mm -hmm. ja, goed, dat, dat, dat is wel heel, heel waardevol. Ja. Ja. En ook op grotere schaal uh, kan dat gevolg hebben voor het nou nationale budget voor uh, ziektekosten. Ja. Weet je, dat, dat kun je op die manier ook omlaag brengen. Um, ik heb nog even één vraag, of eigenlijk hoop ik dat jij nog een vraag hebt. Want daar wil ik altijd even mee afsluiten. Uh, ja. Jij weet niet wie de volgende... Uh, Gast van mij zal zijn, dat weet ik zelf. Ook nog niet helemaal, ik heb al een vermoeden, maar wat zou je hem of haar willen vragen? Nou, ja, goed, het is uh, natuurlijk heel, uh, heel specifiek gericht nu op, op Nederlanders in DC, mm -hmm. waar, ja, waar deze podcast absoluut. over gaat. Ja. Dus wat ik de volgende gast eigenlijk zou willen vragen is, wat dacht jij dat je uit Nederland zou missen toen je naar de Verenigde Staten of naar DC verhuisde? Maar je miste het eigenlijk helemaal niet. Ja, heel goed, oké. Okay. En ontzettend bedankt voor je tijd ja. graag gedaan, dat is hartstikke leuk om, uh, om hier mee te doen ja. en, uh, en dan als mensen nog vragen hebben dan, uh, hoop... dan hoor ik ze graag en ja. dan uh, krijgen jullie ook een uh, eerlijk antwoord heel goed, <laughs> ontzettend <laughs> bedankt hè. goed, okay. bedankt